Mogelijk heeft dat te maken met chemicaliën die zijn gebruikt tegen ongedierte. Drie dagen na de aardbeving in Groningen staat het aantal schademeldingen op ruim 1600. De beving was een van de zwaarste die ooit gemeten is in het gaswinningsgebied. 52 meldingen gaan over een acuut onveilige situatie. Daarbij wordt beoordeeld of er meteen maatregelen genomen moeten worden. Het treinverkeer tussen Zwolle en Amersfoort is ontregeld door Koperdiefstal... Daardoor rijden er tot woensdagochtend veel minder treinen, zegt ProRail. Bij de diefstal vanmiddag raakte een kabel beschadigd... die door een speciale lastploeg gerepareerd moet worden. Eind augustus werd op hetzelfde traject ook een koperen kabel weggehaald. Het treinverkeer lag toen een dag stil. De Franse voetballer Kylian Mbappé eist een schadevergoeding van 263 miljoen euro... van zijn oude club Paris Saint-Germain. Mbappé vertrok er met een conflict over de afhandeling van zijn contract. De zaak speelt al lang. Eerder eiste de voetballer 55 miljoen aan achterstallig loon... en de club wilde andersom 240 miljoen van hem. Paris Saint-Germain gooide het, het gooide het op misgelopen inkomsten... omdat Mbappé in 2023 een transfer weigerde. Mbappé was tot vorig jaar actief voor de Franse club. Nu speelt hij bij Real Madrid.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 Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland heeft nog bijna 10 minuten oponthoud... op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen de knooppunten Bad Hoefendorp en de Nieuwe Meer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Eerst een van de, de optredende bands die het presteert om dan. Uh, ja, vind ik heel erg leuk. Maar ze grijpen gelijk meteen. Uh, meteen me, met tien vingers. Je geeft ze één hand in. Huppet, twee handen worden gelijk aangepakt. 13 Curse met een nummer van maar nu eens 10 minuten. Teenage subsystem. Die ga je dus beluisteren voordat ik uh, het uh, gesprek laat horen met Saskia van der Giezen. Die.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 Ja, klopt. Ja. Skatepark. Ja, wat, wat kun je over Brakwater vertellen? Wat is het uh, voor een soort festival? Um, het is een alternatief uh, rockfestival uh, uh, met bands die wat meer in de experimentele of in de roundhook zitten. Uh, dat zitten wij met La natuurlijk ook. En, uh, het is wel heel divers. Van Temple bijvoorbeeld. Uh, het bijvoorbeeld zichzelf als alt-country uh, of uh, uh, slowcore, um, heel atmosferisch ook denk aan de Timbersticks en zo. Ja. En Kombo Kazan die uh, zit meer in de matroekhoek. Martin um, Curve maakt hele mooie instrumentale nummers. En dan gaan een aantal leden van de band ook nog een, uh, een uh, Nirvana tribute neerzetten met uh, bekantjes van de band. Mm. Uh, meer verhaal van de nummers zeg maar hij is ook heel hard mee bezig geweest. Dus, uh, ja. Ja. Maar wij gaan natuurlijk spelen met Labbashida. Ja, uh, even, want uh, je noemt uh, dat er uh, ook hier en daar wat, uh, wat materiaal is wat al uitgebracht is. Maar ik neem aan dat uh, ook een, de bands of de acts die er staan, authentiek materiaal spelen.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 Het speelt al om half acht. Ja. Tot hoe laat gaat het door? Eh, als het goed is tot twaalf uur. Ja, ja. Uh, en dan en, en wat... Uh, nou ja, we hebben al een beetje de line-up doorgenomen. Maar er is, is, wat is er nog meer te vertellen over Brakwater? Persoonlijk zou ik dat niet weten. Omdat ik natuurlijk vooral in de promotie bezig ben. En niet uh, uh, de ruimte geboekt heb en zo. Ja.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 De single van The Sign of Leo, want die is afgelopen week ook uitgekomen. We Geloof ik zelfs op zaterdag. Het is dus ook wel eens lekker om een, weer een afwijkende release te hebben dan alleen maar die vrijdag. Die wordt er dus soms helemaal gek van. Uh, maar The Sign of Leo heeft dit uitgebracht. En dat nummer dat heet Crazy Life. En eigenlijk is The Sign of Leo maar één persoon. En dat is Martin Erich.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 Ik zal nog kan stoppen terug nog eens lopen en nu zijn toe, als ik kan blijven rennen, alle nachten, lang, zal jij herkennen als ik eigenlijk langs je mee.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 Maar ik ben er af en toe als hoofdredacteur van 3 voor 12 Noord-Holland nooit echt blij mee. Maar goed, we gaan gauw door. We hebben er nog eentje.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 Desperate man Once in love